Drie uur Dit is Radio 1 met Bas van Werven en Suzanne Bosman. Ja, straks die 1,8 telefoontjes die niet de Amerikanen... maar wij zelf hebben afgeluisterd. Minister Plasterk heeft dus eerder niet helemaal de waarheid verteld. Wat betekent dat? Deze 1,8 bij 1,8 miljard, nee, een miljoen waren het aan hmm. telefoontjes. Over twee dagen branden de Spelen los in Sochi... maar hoe zag die stadrijk uit? Ter tijden van de Griekse Spelen, zo'n 2000 jaar geleden. En zoals altijd op woensdag het belangrijkste overnieuws... straks rond 10 voor half vier met Carlo Bransen. Die zo meteen in het tweede uur van Radio 1 vandaag. Nu eerst het NOS-journaal Kees Groot. Verschillende partijen in de Tweede Kamer willen opheldering over het nieuws dat Nederlandse veiligheidsdiensten de gegevens van 1,8 miljoen telefoongesprekken en sms-berichten hebben verzameld. De SP vindt dat de positie van minister Plasterk in het geding is. D66 wil een parlementaire enquête. Eerder suggereerde Plasterk dat de Verenigde Staten de gegevens hadden verzameld, maar dat blijkt dus niet juist. Volgens Plasterk en zijn collega Hennis van Defensie zijn de zogeheten metadata verzameld in het kader van terrorismebestrijding en militaire operaties in het buitenland. Daarmee zou de actie binnen de wettelijke taken van de inlichtingendiensten vallen. Minister Hennis over het verzamelen van metadata. Je probeert daarmee de risico's voor je eigen mensen uh, tot een minimum te beperken. Risico's zijn nooit uit te sluiten. Maar gegevens hebben wij nodig in het kader van onze militaire optredens. En daar loop ik niet voor weg. De VN-commissie voor de kinderrechten heeft een vernietigend rapport uitgebracht over het Vaticaan. De commissie neemt het de Rooms-Katholieke Kerk uiterst kwalijk dat er een beleid is ontwikkeld... waarin kindermisbruik mogelijk werd. Correspondent Rob Soutberg.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 De minister maakte vorig jaar al afspraken met gemeenten en de internaten nadat de internaten negatief in het nieuws waren gekomen. Zo moet er een vertrouwenspersoon zijn en moeten medewerkers van de internaten een verklaring omtrent het gedrag hebben. Het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam is pijnlijk in de fout gegaan. In een zoektocht naar huisartsopleiders is ook een oproep gestuurd naar de overleden huisarts Tromp uit Tuitjehoorn. Tromp maakte vorig jaar een eind aan zijn leven nadat een strafrechtelijk onderzoek tegen hem was ingesteld. Hij had bij het beëindigen van het leven van een patiënt onjuist gehandeld. De zaak was aan het rollen gebracht door een co-assistente van het AMC die door hem werd begeleid. Dat Tromp nu nog een brief heeft ontvangen komt doordat zijn naam nog in een bestand stond, zegt het AMC. Uh, in dit geval is er een bestand gebruikt en, uh, uh, waar die stofkam niet uh, doorheen is gegaan. En ik, ik vind het... Van, ik vind het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 Radio 1 Avro Tros. Radio 1 Vandaag. Met Suzanne Bosman en Bas van Werven. Zometeen alles over de plastertapes. en over Sochi. Daar woonden 1700 jaar geleden de Skieten. valt eruit te verklaren waarom er nog steeds etnische conflicten zijn op de Caucasus? Ja, je mobiele telefoon en je iPad. dat blijken makertjes. Ja, dat hoort er goed. En uh, Bas heeft ze allebei. Hè? <laughs> ja, jij kijkt er eigenlijk niet zo nou, heel wel hardlopend. <laughs> Welkom in Tweede uur van Radio 1 vandaag. We deden het dus zelf. 1,8 miljoen telefoontjes afluisteren... tussen eind 2012 en begin 2013. De AIVD en de MIVD die waren er maar druk mee. Bleek vandaag uit een brief van de ministers Plasterk... Middellandse Zaken en Hennis van Defensie aan de Tweede Kamer. Wat doet dit met de positie van Ronald Plasterk... die eerder toch beweerde dat het de NSE was die ons afluisterde? Ja, politiek verslaggever Remco Teulings van E-Vandaag. Die zit bovenop het nieuws in Den Haag. Remco, goedemiddag. Goedemiddag, Bas. Ja, dat was toch wel even een, een, een, een briefje van Plasterk en uh, uh, Hennis Plasraert. Hoe zijn ze tot dit uh, inzicht gekomen ineens? Ja, ze, hebben, ze zijn de zaak nog eens gaan bekijken. Het is een heel kort briefje, uh, maar wel een heel brisant briefje dus. Uh, ze, ze hebben gekeken ja, wat, wat is er nou uh, eigenlijk waar van die 1,8 miljoen telefoontaps? Uh -huh. Zijn het wel telefoontaps? Nou, ze zijn tot de conclusie gekomen dat het metadata zijn. Dat wil dus zeggen dat uh, de, de gesprekken niet letterlijk zijn uh, geregistreerd. Maar dat ze hebben gekeken wie belt met wie. Maar dat er bijvoorbeeld ook radioverkeer onder uh, valt. Dus uh, uh -huh. vandaar die die ingewikkelde term metadata. Uh, ja, in eerste instantie was het dus Plasterk die zei, uh, ja, dat moet de NSE zijn geweest. Ik uh, heb er nog eens wat kamerbrieven uh, bijgehaald. Want uh, ja, hij heeft van alles toen voor camera's geroepen. Yeah. Maar wat die, hoe die de Kamer in, de Tweede Kamer inlicht, dat is natuurlijk het belangrijkste voor zijn politieke positie. Ja. In eerste instantie heeft hij toen gezegd van uh, gezien de Amerikaanse wetgeving, is het kabinet zich bewust van de mogelijkheid dat de Amerikaanse NSE telefo telefooncommunicatie kan onderscheppen. Mm. Dus hij is toen ervan uitgegaan dat het de NSE was. En dat heeft hij later nog bij, bij nieuw. Ja, dat kunnen we ook nog laten horen. We werken samen, dat moet ook met de NSE en met andere diensten als het gaat om terrorismebestrijding. Maar bijvoorbeeld dat aantal wat u noemde, van die 1,8 miljoen gesprekken, nog eens nadrukkelijk heb ik daar naar gekeken, die zijn niet door de Nederlandse dienst verzameld en dus ook niet door de Nederlandse dienst verschaft aan de NSE. Remco, ligt Plasterk hier nu keihard? Of is hij hier gewoon slecht ja. ingelicht door zijn Het It wasn't us, uh, lijkt ja. hij te zeggen. Ja. Uh, ja, goed, hij was op zijn minst niet goed geïnformeerd. Want na deze uh, uitzending heeft hij nog eens een keer uh, van de Kamer te horen gekregen. Met name van Pieter Omtzigt en Alexander Pechtold van D66. De eerste van het CDA. Van gaat dat nog eens bekijken? Toen heeft hij weer een brief gestuurd. Hij, is hij er weer uitgegaan dat het waarschijnlijk wel de NSE zou zijn. Hm. Ja, en nu vandaag dat briefje. Ja, god, het, het, het maakt allemaal geen, uh, geen sterke indruk. Dus uh, inderdaad... Of uh, hij wist het echt niet. Of hij stond een potje te liegen. Want dat laatste, ja, dat laatste lijkt me toch niet zo heel waarschijnlijk hoor. Mm, nou zei jij het als een brisant briefje. Wat, hoe gonst het nu in Den Haag? Wat, wat gebeurt er? Wat zegt iedereen? Nou ja, iedereen is in, in zijn rep en roer. Want iedereen is ervan uitgegaan dat... Uh, juist omdat hij zo hard voor camera heeft gezegd... dat het uh, niet de Nederlandse veiligheidsdiensten waren... die uh, die, die data hebben onderschept. Dus uh, de oppositie, met name reageert snoerhard... de, de SP voorop, uh, die, uh, ja, die vragen zich af... Ja, weet Plasterk überhaupt wel uh, wat die geheime diensten allemaal onder zijn... hoe uitvreten? Hmm. En is hij nog wel de geschikte man om orde op zaken te stellen? Dus die stellen ook nadrukkelijk de positie van uh, Plastek ter discussie. Ja, hoe staan de gedoogpartijen erin? Die, die, die, die geprefereerde meedoe uh, meedoepartijen? Ja, de meest geliefde oppositiepartijen. De meest geliefde oppositiepartijen. Ja, dus ja. Ja. Uh, nou ja, D66 heeft uh, in het verleden bij monden van Alexander Pechtold... al een keer gepleit voor een parlementaire enquête. Uh, ja, laten we nou eens gaan uitzoeken... Uh, hoe dat nou eens weer gaat, die tabs, wie dat precies doen. En met name ook, past dat allemaal wel binnen de wettelijke kaders? Mag het allemaal wel? Nou, ja, dat heeft Gerard Schout, Tweede Kamerlid van D66, vandaag herhaald. Die wil uh -huh. dat die enquête er absoluut komt. En de ChristenUnie heeft zich daar meer of meer bij, uh, bij aangesloten. Die hebben ook gezegd ja, dat uh, zo'n parlementair onderzoek... Dat, uh, dat moet er wat ons betreft wel komen. Je ja. ziet het er ook van komen, als je dat zo hoort? Nou ja, Op een gegeven moment zal natuurlijk een debat komen. En dan uh, zullen de PvdA en VVD de, de coalitiepartij hem niet zonder slag of stoot uh, laten gaan. En dan is zo'n onderzoek misschien wel een goede escape... voor die twee mm -hmm. partijen om uh, Plastijk te laten zitten. Maar toch op een of andere manier te, te zorgen dat er uh, iets meer boven water komt. Ja, ja. Want Wat zeggen Partij van de Arbeid en VVD op dit moment? Nou, PvdA, reactie daarvan heb ik nog niet. De VVD, bij uh, mon van Klaas Dijkhoff, zegt... Van haar, het, het lijkt erop dat uh, in dit geval in ieder geval... de snelheid voor de zorgvuldigheid is gegaan. Met andere woorden, hij heeft uh, ja, iets te snel uh, geschoten uh, Plastijk... zonder dat hij wist waarop... Uh, dat is allemaal niet ideaal. Zo wordt dat dan mm. uh, geformuleerd. Uh, kortom, een hoop vraagtekens ook bij uh, de coalitiepartij. Nee, niet ideaal. De tweede winstpersoon uh, die in een week in opspraak komt, ja. uh, wellicht omdat hij ook verkeerd is ingericht door zijn ambtenaren. Wat zegt dat? Wordt daar nog over gesproken. Ja, dat, dat, dat is natuurlijk niet, <laughs> niet netjes. Uh, nee. Maar uh, wat dat dan voor consequenties heeft. Kijk, hij zal met een bijzonder goede uitleg uh, moeten komen. Uh, Janine Hennis uh, werd, was vandaag toevallig in de Tweede Kamer voor een heel ander onderwerp. En die werd nog onderschept door collega's en heeft gezegd ja uh, uh, dit kan allemaal, dit mag allemaal. Het gaat om die zogenaamde metadata. Het zijn ook geen telefoontjes die in Nederland zijn onderschept, want die indruk werd natuurlijk in het begin ook nog, uh, nog gewekt, dat het allemaal zou gaan om gesprekken die hier in Nederland zijn gevoerd. Of waarschijnlijk gaat het nu om uh, communicatie, bijvoorbeeld met conflictgebieden als uh, Afghanistan. Maar ja, dat moet natuurlijk wel allemaal minutieus uh, onderzocht worden. Ja, en met name ook uh, wie wist wat uh, en op welk moment. En ja, dat zal nog een hele tour worden zijn vragen uh, ook uh, Remco, die ja. wij natuurlijk ook allemaal hebben. Blijf even aan de Zeker. lijn. Uh, we gaan uh, praten met uh, de heer Poot van de Piratenpartij, internetdeskundige. Goedemiddag, meneer Poot. Goedemiddag. Ja, er werden al zoveel vragen gesteld natuurlijk. Hoe gaat dit nou allemaal in zijn werk? Wie doet dat, die tabs? Uh, met, met wie zijn die telefoontjes die dan, uh, hè, waar dan de metadata van zijn opgeslagen? Ja, Hoop dat vragen. is Laten we eens... Ja? Die metadata is veel minder onschuldig dan het lijkt. Hè. Mm -hmm. De metadata, daar kan je eigenlijk alles van je hele leven uit, aflezen, uit af, aflezen. Met wie je belt, wie je vrienden zijn, waar je werkt, waar je kinderen op school zitten. Wanneer je met de dokter belt, wanneer je met de psychiater belt. Je hele leven kan je in kaart brengen met metadata. Daar hoef je geen gesprek voor af te luisteren. Ja, dus dan doet het er ook eigenlijk niet toe. Waar die gesprek, wat de content, om maar eens eventjes uh, nee, in dat de dat termen is, te blijven. Waar die gesprekken over gaan. Oké. Okay. Ja. En nou zijn dat 1,8 telefoontjes ja. in ieder geval, of, of communicatiebewegingen zijn geweest... die zijn onderschept ja. door de SIGINT-organisatie. Wat is dat voor club? Ja, SIGINT, dat is ja? uh, signals Intelligence. Dus dat is het opvangen van, van, van signalen. Ja. Uh, en tot nu toe hebben ze eigenlijk alleen maar het recht... om, om radiosignalen op te, te vangen en die te, af te luisteren. En internetgebonden communicatie nog niet... Dus SIGINT is, is, is daar de, de, de naam van de organisatie die dat doet. Maar dat is gewoon een Nederlandse club. Ja, even, even terug naar, die, naar wat Plastek uh, ons zei in oktober. En ons voordeed uh, ja. uh, uh, voorschotelde. Dit gebeurt in opdracht van de NSE. Het blijkt nu dat onze eigen IVD en MIVD dat hebben gedaan. Uh, ze werken samen. Uh, dat ja. briefje wat nu zo brisant blijkt te zijn. Uh, geeft dat nou een ander licht wat u betreft op de hele zaak? Of heeft Plastic niet gelogen in oktober? Of hij heeft geen idee waar hij het, waar nee, het over had. Precies, maar doen wij dit in opdracht het, van de, de NEC? Dat zijn de keuzes. Ja, dat, maar uh, wat is voorstelbaar? Dat de MIVD het zelf het eigenhandig dit soort dingen doet? Het meest voorstelbaar is dat we dit in opdracht van de NEC doen. Juist. Maar Kijk, wij, de, je hebt, je hebt zeg maar, de, de top 5 van, van spionageclubs in de, in de wereld. Dat zijn de Amerikaanse inlichtingendiensten. De Engels inlichtingendiensten. Ja, ja. Dat noemen we de Five Eyes. Nou, Nederland zit in de top 9. En wij zullen er alles aan doen om bij die top 5 te komen. Hm. Dus dit is gewoon onderdeel van de service die we leveren. We doen we ontzettend ook ons best. Maar van alle vertalingen van alle gesprekken, dat wordt allemaal door Nederlandse inlichtingendiensten mm -hmm. vertaald. Nou, om in het gevleid te komen, bij, uh, ja. uh, uh, toch nog even over welk verkeer gaat het nou want daar zijn dus ook veel vragen over van, van is dit nu dit is niet hier het is gesprekken met het buitenland wat voor metadata zijn het nou ja dat is dus dat is dus heel erg duidelijk. Mm -hmm. en, en metadata opvangen op metadata van, van radioverkeer. Ja, daar heb je niet zoveel metadata van. Tenzij je dat gaat driehoekspijlen. Metadata is over het algemeen van telefoonverkeer. Dus uh, waar was je toen je belde? Met wie belde je? Hoe lang duurde dat gesprek? Welke provider? Waar was de andere persoon die, die, yeah. die op dat moment uh, belde? Dus dat is heel erg in tegenspraak. Uh, 60.000 berichten per dag praat je over. Hè. Je hebt dus 1,8 miljoen per maand. En dat, dit was een snapshot van één maand. Dus je moet ervan uitgaan dat het gewoon een het hele jaar continu gaat. tenzij de reden is waarom uh, december de topmaand was. Dus 60.000 gesprekken in het buitenland opvangen per maand... nou, dan moeten we daar toch wel hele sterke apparaten hebben staan. Dus ik, het, het, is nog, het wordt er niet duidelijker op. Nee. Het enige wat, wat, wat duidelijk is, is dat mm -hmm. Plasterk continu niet... Uh, ...met het lachen van een tong laten zien. Ja. Ja, dus er moet nog heel veel naar gekeken worden. Nou, spannende tijden eigenlijk ook wel weer uh, uh, voor u. Uh, Remco, wat ga jij nu doen? Uh, ik ga oh. nog even kijken wat de PvdA vindt, want die hebben we nog niet uh, gehoord. En dan zal er uh, ongetwijfeld uh, vandaag nog wel uh, iets uh, besproken worden... ...over wanneer nee. er gedebatteerd zal worden. Er stond namelijk al een debat uh, gepland over deze hele affaire. Maar dit uh, brengt het allemaal wel in een flinke stroofstelling, nou, kan ik me zo voorstellen. Zeker. Nou, straks horen we nog via de NOS de reactie van minister Hennis uh, hierover. Uh, dank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 I've had nothing to live for And look like nothing's gonna come my way So I'm just gonna sit on a dock of the bay Watching the tide roll away mm, I'm sitting on a dock of the bay Wasting time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 Just to make this a dock my home now i'm just gonna sit at the docker of the bay watching the tide and roll away ooh we just sitting on a docker of the bay wasting time ja lekker op de dog of the bay zit, hè? Is het, hè? Lekker fluiten. Ja, en dan naar het... Uh... Het volgende. Smartphones, tablets. De hele dag zijn we ermee bezig. Sterker nog, we nemen die dingen vaak zelfs even mee. Op nog even een spelletje doen, we even je mail checken. En daar ja, heeft niet alleen onze nachtrust van te lijden. Nee, we worden er ook nog eens dik van. Blijkt uit een Amerikaanse studie. Mark Mirals is wetenschapsjournalist en bij ons aan tafel. Hallo. Welkom. Heel dun. Nooit op de tablet of de smartphone uh, gekeken? S nachts? Ja, nee, ik doe het veel. Dus het uh, <laughs> is geen wet van mede en pers. Ik doe het ook, maar het bij mij is het niet gelukt. Waarom zijn die tablets en smartphones allereerst slecht voor je nachtrust? Ja, ze... ze... Ze activeren in de hersenen een soort dagwaaktoestand. Uh -huh. Zo'n tablet produceert een heel wit licht. En dat associëren de hersenen met daglicht. Uh -huh. Dus ze denken, het is nog dag, dus we hoeven nog niet te gaan slapen. Dat betekent dat de stof melatonine, die ons slaperig maakt, gewoon niet op gang komt. Kijk eens. En daar worden we dan vervolgens. Dus zegt het Amerikaans onderzoek ook nog eens dikker van. Dat is de correlatie ja, tussen dat, ja. dat verhaal. Geen nachtrust. En er is en... heel veel onderzoek nu naar. Wat de nachtrust met onze vitaliteit te maken heeft. Mm -hmm. en, en een van de ontdekkingen is. Dat het heel veel te maken heeft met hoe, hoe dik je wordt. Uh, als je. Te weinig slaapt, dan worden er dus s'nachts allerlei stoffen niet, uh, niet aangevuld. Dus je wordt niet fit wakker. Um, maar dat is niet het enige. Je, je ziet ook dat, dat je meer honger hebt bijvoorbeeld. Hè. Dat is een badhormoon, gremlin. Uh, dat zorgt ervoor dat je honger krijgt. Normaal, als je maag leeg is, dan wordt dat hormoon geproduceerd. en weet je ergens een autische tijd om te gaan eten. Maar als je slecht geslapen hebt, dan maken je ergens meer van die stof aan. Waardoor je gewoon hongeriger bent. Je bent de hele dag hongeriger. Dus je ah. eet meer. En tegelijkertijd ben je minder in beweging... Uh, dus je raakt die calorieën weer minder kwijt. Ja. Uh, mensen die slecht geslapen hebben, hebben minder de neiging om, om actief te zijn. Ze zetten zich er minder makkelijk toe om, om, om lekker even in beweging te komen. Uh, en um, ze verbruiken ook minder energie. Uh, zelfs in rust verbruiken ze minder energie. Het lijkt erop alsof de hersenen een soort noodscenario hebben. Slecht geslapen is niet helemaal... Uh, mm -hmm. weerbaar. Dus laten we nou vooral zorgen dat we, uh, dat we veel voedsel verzamelen. Precies, je merkt ook dat mensen in we die we toestand gaan. een beetje prikkelbaar zijn. Dat mm -hmm. is om, om de buitenwereld een beetje op afstand te houden. Dus een soort noodscenario. Ja, ja, precies. En dat betekent dus ook dat je minder, minder energie verbruikt. Wordt gewoon de spaarstand wordt als het ware aangezet. Mm -hmm. En sterker nog, um, de energie die je verbruikt... die wordt dan niet uit vet gehaald, maar vooral uit, uit, uit andere stoffen. Uh, mensen die slecht geslapen hebben, verbruiken maar 26% vet in rusttoestand, terwijl normaal is dat het dubbele, 57 procent. Ja, ja om, dat, om dat lichaam toch maar uh, ja, zogenaamd aan de gang te houden, omdat ze denken in die dat we een te uh, houden. Ja. Om, om, probleem om is. Ja, om ja. om om het zeker voor het onzeker te nemen lijkt. Ja, het dat dat nou, komt allemaal door dat blauwe licht van ja, van je nou, Dat je komt dus dan... door slecht slapen en slecht slapen mm -hmm. komt weer ja. door dat de molen eindeloos doordraait. Hè. Je zei het al, je tot tot uh, op de bedrand uh, ja. ben je mailtjes aan te checken en door dat witte licht. Maar ja. als je nou televisie, zijn ook heel veel mensen die nog televisie kijken tot. Is dat hetzelfde? Het heeft hetzelfde effect. Ook dat heeft uh, duidelijk een effect op het, uh, op het slapen gaan. Het betekent dat nadat je bent gestopt met het kijken naar schermen... je gewoon nog een tijd nodig hebt dat je hersenen er aan moeten wennen dat het echt nacht is. En dat het dus tijd is om je slapig te maken. Zijn die problemen nou zo groot dat, dat, dat artsen... Dat, dat je dat, dat al hoort zeg maar, in de medische wereld? Ja, ze maken er, zich er he? zorgen ja. over. Ja. Um, tot nu toe was het een beetje een, een, uh, een, een blinde vlek. Um, gewoon omdat het heel lastig is om precies te meten... hoe slecht of hoe goed mensen echt slapen. Maar er wordt nu heel veel onderzoek gedaan naar hoe mensen slapen. Ik heb zelf ook als een slaaponderzoek meegedaan... met een hoofd vol met elektroden uh, een aantal nachten doorgebracht. En dan kun je de volgende ochtend kun je terugkijken hoe je geslapen hebt. Hm. En dan, ja, dan krijg je toegang tot die onbekende wereld... waar je normaal uh, geen weet van hebt. En dan zie je dus dat je, uh, als het goed is... in het begin van de nacht... in een heel pijloze uh, zak slaapt. En, ja. en dan, dan gaan je hersenen... die zijn echt met een grote schoonmaak bezig. Dat zijn, is heel intrigerend. Dat, dat de, de wordt als het ware, er gaat er allerlei stoffen... Uh, vloeistof gaat dat door de hersenen spoelen... om alle reststoffen weg te, weg te halen... en om weer nieuwe stoffen aan te uh -huh. maken... voor de volgende dag. Dat is een hele belangrijke fase. Uh, maar je bent er niet zelf niet bij. Je kunt wel meten hoe goed mensen slapen. En je kunt ze ook vragen hoe fit ze wakker worden... Het enige wat we zeker weten is dat als je tekort slaapt, ja, dan ben je uh, de volgende ochtend niet fit. fit. Nou, en, je, en, en je wordt dan krijg fit. je dus ja. dit soort problemen. Ja, dus Oké, okay, het... nou, nou even naar de oplossing kijken. Als ik nou mijn smartphone en mijn tablet wegleg en ik ga melatonine bij slikken, bijvoorbeeld, val ik dan af? Um, dat zou dus een, een oplossing kunnen zijn, ja. ja je ja. kan ook zeggen, ik, ik ken veel mensen die nu uh, de, de knoop hebben doorgehakt en zeggen... na tien uur wordt er geen internet meer gekregen. Oh, internet weg. wordt afgegooid. Ja. Ook heel handig als je kinderen hebt, want de kinderen draaien natuurlijk ook door zolang het internet draait. Ja. Een andere oplossing is, en dat is misschien iets minder rigoureus, is dat je gewoon het schermpje wat minder op licht zet. Je kunt veel computers kun je, kun je afstemmen en dan kun je het iets, iets, iets schemeriger maken. Ja, en ook dat helpt waarschijnlijk al. Okay. Zo ingewikkeld is het niet. De industrie ja, zal, dit, zal dit ongetwijfeld hebben, wordt geconfronteerd, neem ik aan, ook met dit met dit onderzoek gaan die aan oplossingen werken? Nou, ik denk dat het wel een punt van aandacht is... Uh, bij, bij bedrijven. Uh, ja, hoe, uh, hoe, hoe fit medewerkers zijn. Ja. Uh, uiteraard... Draagt een bedrijf ook mee in de risico's van overgewicht? Dus, alle reden voor bedrijven om hierop te letten. En in de, in de voorlichtende sfeer te zeggen: van ja, hoe, hoe gaan we hiermee om? Ja, precies. En maar in, in eerste instantie kun je zelf ook zeggen: van oh, nu weet ik dit allemaal. Misschien toch een half uurtje eerder uh, ja. die telefoon wegleggen. Ja, ik denk dat het uh, heel goed is om daar een soort zelfbeheersing in te ontwikkelen. Het is, wij zijn echt uh, nu de eerste generatie, groeit op, uh, die, die, die met deze, al deze technologieën en al deze mogelijkheden moet dealen. En uh, we moeten nog ontdekken wat de nadelen daarvan zijn. Ja. En die, die komen nu geleidelijk aan het oppervlak aan. Periodiek onthouding. Precies. Uh, ja, nou ja, <laughs> het, <laughs> Binnen het gezin bespreekbaar maken. Dat noemen we dan ook altijd. Mark Mirals, ja. wetenschapsjournalist. Dank je wel minister Ronald Plasterk, die uh, ligt onder vuur. Ja, we hadden het er net al over. Hij stuurde vandaag samen met minister Hennis Plasgaard van Defensie... een brief aan de Tweede Kamer. En daarin staat dat Nederland ruim een jaar geleden... zelf 1,8 miljoen telefoongesprekken binnen een maand afluisterde. En niet de NNC, zoals de minister eerder had gezegd. De commotie daarover in Den Haag, die wordt uh, met een minuut groter... horen wij NOS-verslaggever Joost Vullings uh, in Den Haag. Is dat zo? Nou ja, het, het is... Het... Opwinding al om. Nou, opwinding al om. Maar het is wel vreemd dat wij minister Plasterk al uren niet kunnen bereiken oh. En dat geeft toch te denken. Want, Anders uh, zo toegankelijk. Ja, precies. Uh, praat graag. Maar ja, dit is een gevoelig thema. En uh, ja, hij heeft natuurlijk wel wat uit te leggen. En hij is onbereikbaar. En, en zijn woordvoerders ook. En dat, dat, dat geeft wel te denken, moet ik zeggen. Ja, minister Hennis uh, heeft inmiddels wel iets gezegd, begrijp ik. Ja, zij heeft gewoon de, de kwestie uitgelegd. Uh, waar gaat het eigenlijk om? Uh, uh, er wordt vaak gezegd, uh, ik doe het zelf ook. Jij zei het net ook. Uh, 1,8 miljoen telefoongesprekken afgeluisterd. Nou, dat, dat is niet het punt. Nee, maar het, het gaat... zijn de metadata. Precies. En we hebben net over. Ja. Ook gehoord van internetdeskundige Dirk Poot. Die zijn niet onschuldig. Nee, die zijn niet onschuldig. Maar het gaat niet om uh, de, de data van jou en mij... en, en alle andere Nederlanders. Het gaat om uh, gebieden ja, waar wij militair actief zijn. Dus nu zou je kunnen denken aan Mali... en voorheen Afghanistan. We zijn natuurlijk ook in, op de grens van Turkije en Syrië... zijn we actief. En Nederland heeft van die hele grote schotels. En daarmee kunnen we ja, alle geluidsgolven... die uh, op de aarde uh, door de lucht heen gaan... kunnen wij opvangen. Dus het gaat vooral over gesprekken bijvoorbeeld tussen twee mensen van de Taliban... maar ook hun internetverkeer, ook hun sms'jes... dat zijn de dingen waarover het gaat. Ja, en daar heeft Hennis iets over gezegd. Ja, want nu gaat ze eerst uitleggen waarom dat zo handig is om dat te verzamelen. En dat lijkt me nogal van belang als je militairen ergens uh, naartoe stuurt. Uh, en ergens terrorisme probeert te bestrijden. Uh, je probeert daarmee de risico's voor je eigen mensen... Uh, tot een minimum uh, te beperken. Risico's zijn nooit uit te sluiten. Maar gegevens hebben wij nodig in het kader van onze militaire optredens. En daar loop ik niet voor weg. Maar wat dan een beetje curieus is... het kwam natuurlijk het verhaal ging rollen door de Spiegel. Er stond zo'n getal van 1,8 miljoen. Uh, dat zou dan gaan om Nederland. De suggestie hier werd al snel gewekt door mensen die er verstand van hebben. Nou, dat gaat dan om bijvoorbeeld... Belgegevens tussen Amerika en Nederland en die zou de NSA verzameld hebben. Toen heeft Plasterk wel gezegd: Ja, het, het, het is allemaal niet illegaal, maar het, het, het loopt wel via de Amerikanen. En nu blijken we hetzelfde doen. En dat heeft ook nog eens maanden ge geduurd voordat het bekend wordt gemaakt. Dat roept veel vragen op wat is er allemaal gebeurd. Weet u, in alle eerlijkheid, ik kom net uit een debat over onbemande vliegtuigen. Ik heb de uitspraken van mijn collega Plasterk niet op het netvlies. Ik ken hem als een hardwerkende en integere collega. Um, er is een debat ontstaan waar heel veel wannabe-experts een mening hebben gehad... over dat zou het wel eens kunnen zijn. Um, en deze wannabe-experts zie ik ook met enige regelmaat terug in serieuze programma's vertellen over de diensten, alsof ze er zelf werkzaam zijn geweest. Dat is niet zo. Dus ik vind het ook van belang dat we elkaar scherp houden... maar ook realiteitszin tonen als het gaat waarom hebben we die inlichtingen nodig. Hoezo heeft een overheid überhaupt belang bij het massaal afluisteren van de eigen burgers? Daar ben ik helemaal niet in geïnteresseerd. Waar ik wel in geïnteresseerd ben, is de risico's voor de militairen... zo klein mogelijk maken door te beschikken over de juiste inlichtingen. En ik ga ervan uit dat u het daar met mij eens bent. Waarom stuurt u dan die brief vandaag? Deze kwestie speelde in oktober omdat er een hardnekkig, uh, sprake is van hardnekkige beeldvorming, laat ik het maar even zo uitdrukken. En er ook sprake inmiddels is van een rechtszaak uh, waarbij uh, deze informatie ter tafel zou komen. En als je het daar doet uh, moet je het ook in het publieke debat doen. En dat is een opmerkelijke uitspraak, want ze lijkt hier toch te zeggen... als die rechtszaak er nooit was geweest... dan hadden we het de Tweede Kamer en de rest van Nederland ook nooit verteld. Hmm. Komt er vandaag nog een debat, Joost? Ja, dat, dat, dat, dat weet ik niet. Ik heb het idee dat de coalitie het rustig wil houden... dus vooral een debat wil afhouden. Maar ja, je ziet toch wel bij de oppositie dat ze zeggen van... ja, die kwestie zelf, dat lijkt dan wel allemaal wel wettelijk te kloppen. Maar wat Plasterk de afgelopen maanden allemaal heeft verklaard... ja, dat, dat, dat ging iedere keer een andere kant op. En er zijn gewoon wel serieuze vragen. Heeft hij ons goed geïnteresseerd? Of heeft hij zijn eigen dienst wel onder controle? Wordt hij wel goed geïnformeerd door zijn ambtenaren? Nou, beide dingen gelden in Den Haag als een doodzonde. En de, nou ja, de oppositie, die is zeker wel opgewonden, ja. Oké, okay, Joost Vullings in Den Haag. Dankjewel voor nu. Zometeen in Radio 1 vandaag. Hoe voorkom je dat je eindeloos schulden opbouwt? Daar kun je een workshop over volgen en het autonieuws. Dit is Radio 1. Nu is het internationaal met Minister Hennis benadrukt dat de inlichtingendienst MIVD opereert binnen de wettelijke kaders. Ze doet dat in een toelichting op het nieuws dat Nederlandse Veiligheidsdiensten zelf gegevens van 1,8 miljoen telefoongesprekken, sms-berichten en mailgedrag hebben verzameld. Volgens Hennis gaat het om gegevens die van belang zijn voor militaire operaties en terrorismebestrijding. Ook minister Plasterk ligt onder vuur. Die zei eerder dat de Amerikanen de gegevens niet van Nederland hadden. Verschillende partijen in de Tweede Kamer eisen opheldering. De omzet van supermarkten is in januari van dit jaar... anderhalf procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. In november en december van 2013 daalden de omzetten nog. De kerstdagen leverden supermarkten voor het eerst in elf jaar... een omzetdaling op van 1%, procent, zo blijkt uit cijfers. Marktleider is nog altijd Albert Heijn... En het zuidwesten van Groot-Brittannië en het zuiden van Ierland... worden nog steeds geteisterd door storm en overstromingen. In het gebied zitten duizenden mensen zonder stroom. Premier Cameron houdt vandaag crisisberaad met de hulpverleningsinstanties. Bewoners denken dat de overstromingen voorkomen hadden kunnen worden. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Verkeersinformatie, John Hoka. Met twee files op de A2 Amsterdam richting Utrecht... staat bij het Hollendrecht drie kilometer aan een ongeluk. De inmiddels zijn alle ook weer open. En op de A50 is een ongeluk gebeurd bij Vegel Noord richting het noorden. Er staat inmiddels drie kilometer file. Radio 1. Avro Tros. Radio 1 Vandaag. Met Suzanne Bosman en Bas van Werven. Hoogtijd voor het auto nieuws met Carlo Bransen. Auto nieuws met Carlo Bransen. Ja. Hebben we alles nu gehad? Blijft dan beter plakken. Ja? Kunnen we er nu nee. over gaan praten? <laughs> ja. Ja. het, het heet niet voor niks een bumper. Carlo, ja, dat, is... dat klopt. Maar er zitten altijd twee bumpers op een uh, echte auto. Dat is waar. We gaan het over auto nieuws hebben, Carlo. Ja, Kom, ja, is ja. door. Ik heb om te beginnen iets leuks gevonden. Dat is nog niet in Nederland en dan ben ik er extra dol op. En dat is de Mercedes Rescue sticker. Zeg je dat wat? Kun je er iets bij voorstellen? Is ook dat iets, ja, is dat een sticker? Dat is een sticker, correct. Ja. Uh, nou, het is op zich, uh, je kunt je voorstellen dat auto's met alle airbags en alle veiligheidsvoorzieningen die erin zitten. En eventueel extra accu's en noem maar op. Dat dat best wel even een dingetje is als zo'n auto verongelukt. Om voor bijvoorbeeld brandweer de mensen uit te zagen of uit te knippen, zoals dat gaat. en zo. Die willen best weten of ze die schaar nou iets omhoog of iets omlaag moeten zetten. Want anders dan knijpen ze die airbag fijn. En dat is helemaal niet prettig. Mm -hmm. Dus uh, Mercedes heeft nu al iets aardigs gedaan. Die hebben een QR-code per auto. Kun je die aanvragen per geproduceerde auto? Wat is een QR-code? Een QR-code is zo'n heel raar vierkantje met allemaal tekentjes erin. En als je dat scant met je telefoontje... ja, Jij bent natuurlijk niet zo high-tech, ik snap het. Maar dan kun je daarop precies zien waar bijvoorbeeld bij die auto... Uh, uh, wat er allemaal in zit, waar ja. je wel moet zijn, waar je niet moet zijn. Lijkt me niet onbelangrijk bij de elektrische auto's. Waar gaf, elektrische auto's gebeurt, natuurlijk ja. inderdaad, helemaal. En de hybrides ook, net zo goed. Ja. Dus, maar met, nogmaals, die airbags, dat is wel even een dingetje. Want die, dat zijn dingen die ontploffen ja. als je ze uh, niet goed uh, aan, aan, aanpakt. En die zitten ook in de deurstijlen en raamstijlen. Precies. Worden. Nou, Mercedes heeft gezegd, kom naar een dealer toe. Wij laten op jouw kenteken, laten we zo'n sticker maken. Want wij weten natuurlijk vanuit de fabriekswegen zit, ja? waar alles zit. En dat doen we in het tankklepje en in de B-stijl van de deuren. En dan ben je safe als je eens een keer een zware ja. crash te maken hebt. En dat kun je ook doen voor auto's die er al zijn. Dus ze kunnen zelfs teruggaan tot 1990. Nou, dat systeem, dat is er nu in Duitsland. En ik heb gisteravond gebeld met Mercedes. En die zeggen, ja, je loopt iets op de feiten vooruit. Wij gaan dat in de loop van dit jaar ook in Nederland doen. Ik denk, een goed dingetje. Ja, goed plan. Ander iets is iets wat mij bereikte, nou het was notabene een Engelse krant... maar het bereikte me via een, een luisteraar in Israël. Die zegt van, joh, eh, eh, kijk eens even naar dit knipsel... en dat is in de, in, de, in de Britse Telegraph. En dat schijnt dat er een team van Europese politiemensen op dit moment zwaar aan het nadenken is... over het volgende, het inbouwen van een kastje... in alle nieuwe auto's die in Europa verkocht worden... waardoor die auto's eventueel door de politie... op afstand kunnen worden stilgezet. Oeps, hoe je geen filefuik meer te maken. Nou, dat is inderdaad uh, uh, iets. Auto, hey, uh, uh, uh, vluchtauto's of gestolen auto's die ze in het vizier hebben... dat zou op zich natuurlijk best lekker zijn als je die kunt stoppen. Ja. Maar het partners... is ook een beetje eng, natuurlijk. Ja. Want ja. Ja, het is een beetje Big Brother-achtig uh, iets. Ik zou er wat voor over hebben om auto te hacken, weet je dat ik ga ja, afdoen, ga Jij zo zou zo dat zo. leuk vinden. Uit. Ja, ja. <laughs> maar ik heb daar te oude auto's voor Bas. Dus het, dat, dat, dat gaat bij mij niet. Nou, weet je, ik, in het begin dacht ik ook van eng. Een beetje Big Brother-achtig uh, moeilijk. Maar goed, aan de andere kant, als je die achtervolgingen ziet op tv en al die tv-programma's, blik op de weg en zo. Ja. Ja, weet je, als je kunt voorkomen dat zo'n auto met een paar van die weirdo's met 130 gas, dorp inrijdt... waar jouw dochter net wil oversteken, dan is het misschien helemaal niet zo gek als de politie die auto voor dat maar moment... Maar hoe kan. science fiction is dit? Nou, helemaal niet. Nee? Ze denken zelfs dat ze voor 2020, dat het al zover kan zijn... dat elke nieuw dan geleverde auto zo'n kastje aan boord kan hebben. Ja, daar kunnen we natuurlijk even niet omheen bij de uh, problemen, althans de geschetste problemen, bij Spijker. Uh, daar uh, heeft een letse bank nu een claim neergelegd van 2,3 miljoen, bij Victor Muller, uh, de, de grote voorman van het, uh, het Zeewoldse sportwagenmerkje. Um, Uiteraard zit het weer het zit een beetje vast. Het kleeft een beetje aan Victor Muller, zoals we weten. Uh, er is altijd wel wat reuring om die man heen. Er is altijd wel ergens een claim. Er is altijd wel iemand die het bij het verkeerde end heeft... waardoor Victor Muller weer ontsnapt. Maar in ieder geval uh, later deze maand, dan komt er een rechtszaak... En dan, uh, en dan wordt bekend of deze claim, die weer te maken heeft... met niet betaalde leasecontracten en god weet wat allemaal niet... of dat uh, gaat, uh, ja, gaat lopen. Dus uh, dat zijn zo'n beetje de allerbelangrijkste dingen. Uh, en tot slot, ja, ik wil toch de luisteraar even tippen... ga eens een keer, als je tijd hebt, naar Den Haag en naar het Lauwman Museum. We hebben een van de mooiste automusea ter wereld bij ons in het land... En daar staat nu de complete collectie uh, Martini racers. En dat klinkt vreselijk reclameachtig. Maar ik bedoel natuurlijk de raceklasse, de racestallen race eigenlijk... die er gedurende jarenlang over de hele wereld hebben gereden. Onder andere met Gijs van Lennep. Met Porsches, BMW's, ja. met alle andere. alle landen, merken. Ja, is van alles omhoog. Ja, ja. Van Lennep won met een Martini Porsche in 71 Le Mans. Ja. Uh, daarvan een hele collectie staat nu voor vanaf de 15e februari een aantal weken ja. bij Louman te pronken. Het is knap, want wij zijn er goed in om dat soort gekke collecties. Hè. Dat kan je over veel musea zetten, dat lukt ons met schilderijen, het lukt dus ook met autootjes. Het lukt ook met auto's en het zijn ook niet de minste exemplaren. En ja, het, het heeft toch te maken ja, het met uh, ja. het Louman Museum. Het Louman Museum in ja. Den Haag. Uh, uh, uh, het bezoeken waard. Mooi. Carlo Bransen. Dankjewel. Tot je dienst. Wij gaan terug naar versleggever Harm van Attenveld. Vorig uur was hij bij de minister van Volksgezondheid... die vandaag de nationale campagne start voor een gezonder Nederland. Hartstikke goed, was de theorie. Nu de praktijk. Harm, je zei dat je naar Den Haag ging. Ben je daar nu ook? Ja, ik ben wel in de Rubenstraat. Dat is in de Schilderswijk in Den Haag. Goedemiddag. Goedemiddag. Waar zijn we? In Worldwide Centrum. En dat is een leefhuiscentrum. Ik kijk om me heen, ik zie heel veel kinderen, ik zie gewichten, ik zie een loopband. Waarom ben jij hier? Uh, om te sporten. En waarom moet je sporten hier? Um, anders val ik niet echt af. Ben je te dik dan? Ik kijk ja. even naar je buik, ik voel even, Ja, ik voel, een, uh, ik voel een zwembandje. Ja. Vind je dat erg? Ja. En wat doe je eraan, behalve sporten? Uh, veel lopen, veel water drinken. hoe is het gekomen? Um, ik eet te veel. En wat eet je dan? McDonald's. McDonald's. En dat doe je nou niet meer. Uh, nee. Nou, weinig. Goede Jonget, goedemiddag. Je bent van de Haagse Hogeschool, je bent bewegingswetenschapper, je bent mede-initiatiefnemer van dit centrum. En waarom is dit centrum juist in deze wijk opgezet? Um, nou, we hebben in Den Haag een groot probleem met overgewicht bij jongeren. En met name in bepaalde wijken. We zijn nu dus, in de Schilderswijk, in de, een achterstandswijk, botgezegd. En daar is het erger dan in de Villawijk. Ja, de, het overgewicht is hier ongeveer twee keer zo hoog als in de rest van Den Haag. Dus uh, ja, er zijn echt grote verschillen. En we zien dat als je kijkt naar uh, bepaalde groepen kinderen... dat ze het met name erg moeilijk hebben om een gezonde leefstijl te handhaven... We hebben het dan over overgewicht, maar ook de levensverwachting... die is heel anders hier in deze wijk dan in een doorsneewijk. Ja, dat klopt. De levensverwachting is zeven jaar langer, korter. En we zien ook dat het aantal gezonde levensjaren met name... dat is 19 tot 21 jaar lager. Dus daar zitten echt grote verschillen. 19 tot 21 jaar minder gezond leven... En veel korter leven überhaupt. Dus deze kinderen die, die leven gewoon korter. Dat is, dat is wel een harde constatering. Ja, dat is een hele harde constatering. En daarom proberen we ook daar hard wat aan te doen. En dat proberen we juist niet met het wijzende vingertje te doen. Maar dat proberen we met verleiden te doen. Nou, de... Vandaag is minister Schipper's met een nationaal initiatief begonnen. Nederland moet gezonder. Alles is gezondheid, heet het. Hoe kijkt u daar tegenaan vanuit de praktijk? Ja, ik vind het een heel goed initiatief. Ik vind het goed omdat het zich richt op preventie. Omdat het zich richt op een aanpak die dicht bij de kinderen is... in de wijken waar het nodig is. En gezamenlijk van professionals, zowel vanuit de zorg... maar ook vanuit de sport en de buurt. En die combinatie, dat is heel krachtig. En wat we hier hebben, dat is eigenlijk het mooi voorbeeld daarvan. U zei de minister het vorige uur tegen me. Ja, we hebben ambities. Het aantal rokers moet naar beneden. Het percentage overigens. 48 procent van de Nederlanders is te dik. Dat moet naar beneden. En wat denkt u als u dat hoort? Is dat een haalbare kaart als je kijkt naar de trends van nu? Ja, dat is zeker een haalbare kaart. Maar we moeten daar wel met z'n allen aan trekken. En tot, tot nu toe hebben we eigenlijk gezegd van het ligt aan de kinderen en de ouders. En dat is niet waar. Het is ook de omgeving. Het is ook ja, de manier waarop we kinderen benaderen. En daarom proberen wij ze juist te verleiden tot een gezonde leefstijl. En dat in een gezondere omgeving te doen. Ja, en hoe doe je dat dan? Hoe krijg je die kinderen hier binnen? Want ik zie er een stuk of uh, 20, 25 hier op de woensdagmiddag. Ja, we, hebben, nou we zijn nu 10 uh, maanden open. Er zijn hier al 7000 kinderen geweest. En we hebben ook voor kinderen die dat extra hard nodig hebben... een programma waarin we ze een jaar lang 40 weken begeleiden. Elke week een uurtje op... De, in de, op de scholen waar de ze vandaan komen. Ik zie dat wij schaatsen om een soort wii achtige constructie. Met uh, de actie op het beeldscherm, maar wel met beweging. Dit jongetje hier stond heel hard ik, ik, ik, ik, ik te, te, te roepen. Waarom ben jij hier? Uh, omdat uh, zo'n meester van de school hier uh, ons heeft gebracht. En toen wisten we waar we heen we moesten gaan om een beetje te gaan sporten. En... Uh, en nu ben je hier. En nu ben je aan het sporten met al je vrienden. Nog even terug naar de wetenschappen. Nog één adviesje voor mevrouw Gaat Gratis zijn voor niks. Vanuit de Schilderswijk in Den Haag. Um, nou, de, de, een aanpak zoals wij die hier hebben gekozen. Dat voortzetten. En dat wil dus zeggen dat je wat er in de sport, het onderwijs en de zorg gebeurt dat je dat met elkaar combineert. Heel kort, wie betaalt het, dit? Uh, het eerste initiatief is gekomen van de wethouder hier. Wethouder Baldoezing. Die heeft het vuurtje aangestoken. En nu zijn we aan het kijken of we het kunnen uitbouwen. Ook met uh, private financiering daarbij. Maar dat is uh, nodig, want anders dan moet het toch op de maan weer ophouden. Er is geen structurele financiering voor zoiets broodnodigs als dit. Uh, dat is er nog niet. Daar zijn we nu mee aan het werk. Ja. Dank u zeer. Sporten jongens. Zo, hardsporten om gewicht kwijt te raken. Harm van Altenveld, vanuit de Schilderswijk in Den Haag. Radio 1 Vandaag. Met Suzanne Bosman en Bas van Werven. Vrijdag, dan begint het het Circus in Sochi. De Olympische Winterspelen in die mooie badplaats aan de Zwarte Zee. Nou weten we inmiddels van alles als het gaat over veiligheidsmaatregelen. Het bouwen van stadions. Meneer Poetin, het al dan niet protesteren tegen homowetten, maar... Ook aardig om te weten, hoe zit het eigenlijk met de geschiedenis van Sochi? En dat die van echt lang geleden. Nou Daarvoor moeten we terug naar de Griekse geschiedschrijver Herodotus. Want die schreef in de vijfde eeuw voor Christus... als eerste over de volkeren die daar in het huidige Zuid-Rusland woonden. En dat waren onder meer de skieten. Goedemiddag, Jan-Riek van Rookhuizen. Goedemiddag. U bent uh, klassiek archeoloog, verbonden aan de Universiteit van Nijmegen. En u weet alles van Herodotus en zijn werk. Uh, wat schrijft Herodotus over de skieten? Nou, je zou eigenlijk kunnen zeggen dat Herodotus uh, in zijn werk... de hele wereld die op dat moment uh, bekend was aan de Grieken... Um, ja, die probeert hij in kaart te brengen. En uh, de skieten die horen daarbij. En nou, je moet je dan voorstellen dat de skieten voor de Grieken... een heel bijzonder volk waren. Omdat zij uh, eigenlijk semi-nomaden waren. Dus zij uh, uh, zwierven rond op de steppen... Op ja, op paarden gezeten, zou je kunnen zeggen. En dat was heel fascinerend. En Herodes die probeert dat gewoon in kaart te brengen, dat gebied. Dus hun religie, hun uh, gebruiken... dat soort dingen uh, te tonen aan het Grieks publiek. Ja, dat vond hij, vond hij apart? Dat vond hij zeker heel apart, ja. ja. En, en ik denk de, de rest van de Grieken met hem mee. ook leuk om ja. daarover uh, te lezen? Ze vonden ze niet eng of zo? Dat ze, nou, dat, dat, dat ze ook wel. als vijanden zagen? Je, jawel. Uh, je, je, ja, je krijgt ook verhalen op een gegeven moment... over een volk dat de Androfagoi... Heet, dat zijn de menseneters. Die zouden dan ook uh, ergens op die steppen rondzwerven. Dus je hebt, uh, ja, je hebt zeker wel een soort angst uh, voor de skieten ook. Ja, maar die skieten waren geen menseneters. Nou, in ieder geval niet de, Giek, de Skieten die uh, de Grieken echt tegenkwamen. Ah, dus die zaten ja. er wel die zaten er echt tussen? De Grieken? Ja, ja en, en die menseneters, want dat intrigeert mij nou ja, niet. Nou ja, ja, zeker. Ja. Nee, dat is, dan moet je echt naar het. Ja, het Rijk der Fabelen zou okay. je dat kunnen ja, ja, ja. verwijzen. Maar, maar die schieten, wat, wat, wat waren dat dan voor mensen? Nou ja, eigenlijk, Behalve ja. dan dat ze semi-nomaden waren, dus rond re rezen daar. Ja, verder waren het, was het een, toch wel een vrij oorlogzuchtig volk, dat zou je kunnen zeggen. Dat blijkt ook wel uit hun kunst. Uh, je ziet uh, vaak scènes terug waarin, uh, nou ja, bijvoorbeeld dieren met elkaar vechten. Dat is dan symbolisch ook voor uh, wat... Uh, uh, ja, waar, hè, waar zij zelf voor stonden natuurlijk. Ja. Waren ze weinig beschaafd, zou je dat kunnen zeggen? Uh, seminomade oorlogszuchtig. Uh, ten opzichte ja. van die, van die <laughs> hoogontwikkelde Grieken die in vastigheid geloofden. Ja. Nou, ik zal een politiek correct antwoord geven. Ja. Hoeft <laughs> niet hoor. Uh, nou ja, kijk, eigenlijk is barbaars natuurlijk een heel een waardeoordeel... wat wij erop zouden kunnen leggen. Uh, ik wil niet zo ver gaan om die hele beschaving als, uh, als barbaars te typeren. Maar het is in ieder geval wel wat de Grieken dachten dat het, dat het was. Het waren echt, nou ja... Ze dragen broeken, ze drinken heel veel alcohol. Ze rijden op paarden, ze hebben geen steden. In die zin zijn ze wel barbaars te noemen. Maar mm -hmm. aan de andere kant zien we ook in hun grafgiften... bijvoorbeeld zien we heel mooi... Ja, Bijvoorbeeld heel mooi goudsmeetwerk. Dat uh, eigenlijk bij het beste behoort wat we uit de oudheid kennen. Hmm. De, was, we, we hebben het eerder gezegd. Maar een clash tussen die beschaving. Wat de Grieken hebben later ook op die Zwarte Zeekust. Allerlei wooroorden ja, wo ja, gesticht. Hè? Zeker. Daar kwamen ze elkaar tegen. Ja, ze kwamen daar met elkaar in contact. En nou ja, zoals altijd met mensen gaat, als ze met elkaar in contact reden... ...zal ongetwijfeld wel wat conflictsituaties zijn geweest. Precies. En die verhalen over die mensen eten, dat komt natuurlijk ergens vandaan. Maar aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen dat, uh, in ieder geval archeologisch gezien... ...zien we juist heel veel tekenen van samenwerking en handelscontacten. En dat mm -hmm. is denk ik ook nou eigenlijk de reden waarom de Grieken daar zaten... Is ...om juist van de, van de handelsnetwerken gebruik te maken ja. die, daar, die zich daar bevonden... Is er nog veel van terug te zien? Daar kun je nog dingen bezoeken, zoals in Griekenland waar overal ja. nog resten te vinden zijn en zo. Maar... Nou, je zou je eigenlijk kunnen voorstellen dat in Sochi niet, omdat Sochi pas in de 19e eeuw gesticht is. Um, maar ja, eigenlijk, we hebben het programma op televisie de, de bergen achter Sochi. Maar je zou ook kunnen zeggen dat de steppen achter Sochi, daar begint het. Hè? Daar, uh, daar zie je die grafheuvels in het landschap terug, waar nou, hele mooie vondsten zijn gevonden. Zijn ze daar ook trots op? Dan zeggen ze van, ja, wij zijn van oorsprong Skieten. Um, de, ja, daar zijn, ja, dat kan ik niet op die manier zeggen. Ik weet bijvoorbeeld wel dat er in een bergvolk in de Caucasus... dat zijn de Osseten, uh, die stammen in ieder geval taalkundig... Uh, direct af van de Skieten. Dus zij hebben de taal die uh, daarvoor eigenlijk over een heel groot gebied... namelijk dat hele grote steppengebied van Oekraïne... tot en met Mongolië ongeveer gesproken werd... Uh, dat leeft daar nog voort in het berggebied ja, inderdaad, Je hoort dus ook nog skietisch terug in de taal. Eigenlijk wel. Ja, ja. precies. Ja. Dat, is, dat is wel mooi. Dus ja. Het is niet een, een dode... Het is er nog... Zijn er nog, nog skieten of niet? Of zijn die opgegaan in... Uh... Nou, nou ja, je hebt <laughs> natuurlijk al die volksverhuizingen. Ja, Hun ja, uh, Mongolen, Turken komen allemaal langs op een gegeven moment... Mm -hmm. En die verbanden, die, die stamverbanden... Ja, dat is eigenlijk iets heel uh, ja. flexibels. Oké, okay. ja. nou heeft Herodotus geschreven over de schiet. Komt kom er nou een beetje overeen met wat u later gevonden heeft als archeologen? Klopt zijn beeld wat hij ja, dan schetst? Uh, eigenlijk grotendeels wel. Dus uh -huh. Herodotus die beschrijft bijvoorbeeld grafrituelen... waarin hij vertelt dat als een koning doodgaat... dat er een hele grote grafheuvel voor hem wordt opgeworpen. Uh -huh. Waarin uh, uh, ja, ook zijn vrouwen en zijn paarden en zijn kinderen... en zijn slaven mee worden gegeven. Die worden dan gewurgd. Dat beschrijft hij en dat is gewoon één op één teruggevonden. Op, in de steppen die ook ten noorden van Sochi eigenlijk begint. Ja. En, die, en die skieten die, die woonden helemaal op dat zuidelijke ja, gedeelte ja. daar. Want ja. de Krim, ja. maar, maar dat reikt dan dus tot Sochi. Uh, ja. Als mensen daar iets van willen zien... dan kunnen ze naar het Allard Pearson Museum in Amsterdam. Want daar zijn vondsten tentoongesteld van de skieten, van de Krim. Dus, maar dat is dus ook wat, wat we in Sochi kunnen vinden. Eigenlijk wel. Nou ja, wat je zou kunnen zeggen is dat de Krim ligt natuurlijk niet bij Sochi... Um, maar wel in hetzelfde gebied. Dus als mensen uh, willen weten van wat voor interactie daar plaatsvond... tussen Grieken en tussen de lokale bevolking... dan moet je echt naar die tentoonstelling ja, En wat gaan. moet je dan vooral bekijken? Nou, ik, wat ik heel mooi vond, ik ben toevallig vandaag al geweest... een uh, gouden helm van massief goud... waarin uh, een scalpeerscène te zien is... En het is het idee dat die helm ook gebruikt is om mensen echt te scalperen. Ja. Ah, dus geen mensen eten, misschien, maar uh, wel andere enge dingen. Ja, goed. <laughs> Oké. Okay. Janik van Rookhuizen, klassiek archeoloog. Dankjewel voor het verhaal. Graag gedaan. Hey.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 En dat was Gabriel Reus met Broad Daylight. Zometeen om vier uur dan begint in Den Haag het debat... over de gaswinning in Groningen. Minister Kamp die praat dan onder meer met de Tweede Kamer... over de compensatie van schade door aardbevingen. In Den Haag is politiek verslaggever Hans Graaf van de NOS. Hans, we begrijpen dat minister Kamp net een brief naar de Kamer gestuurd heeft... met daarin de laatste informatie over wat nou de gevolgen zijn voor Groningen... als de gaswinning daar drastisch wordt beperkt. Met name het loppersum. Hè. Wat schrijft hij precies? Nou Hij schrijft van... Ik was al van plan om uh, rond... Loppersum de gaswinning met 80% te laten dalen. Dat is inmiddels ook gebeurd. Maar wat nu als we nog minder gas zouden gaan winnen in Groningen? Dus bijvoorbeeld je zou in Loppersum helemaal nul gaan winnen. En je zou ook in het hele Slochterenveld, die grote gasbel onder Groningen... dan zou je ook drastisch minder gas gaan winnen. Nou, ja. Hij heeft dat laten uitrekenen door TNO. En de conclusie is? Dat het eigenlijk niet zo heel veel uitmaakt als je nog minder gas gaat winnen.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 zonder wijzigingen overnemen straks in het debat? Nou, zonder wijzigingen niet. Want uh, ja, we hoorden al eerder plannen... Uh, het geld dat er is de komende vijf jaar voor Groningen... om in elk geval uh, de huizen te verstevigen... om uh, de economie verder te verstevigen... dat moet je niet beperken tot die vijf jaar. Maar dat moet in elk geval naar tien jaar. En dan moet dan ook uh, de dubbele hoeveelheid uh, geld bij. En er is nog een ander uh, ideetje dat nu rondgaat... Het is... Die schade voor Groningen, dat gaat uh, over het algemeen betaald worden met belastinggeld. Nu is het zo dat de staat inderdaad de afgelopen decennia... veel geld heeft verdiend met het winnen van gas, maar ook de oliemaatschappijen. En het is nu zo dat die maar een klein gedeelte van de schade betalen... en de belastingbetaler betaalt het meest. En dat moet veranderen, zegt Lisbeth van Tongeren van GroenLinks. De NAM heeft echt jarenlang heel goed geld verdiend aan uh, het aardgas in Groningen. En nu is er schade, dat is niet alleen van het laatste jaar, dat is over al die jaren opgelopen. En GroenLinks vindt dat de NAM nu wel dieper in de buidel mag tasten om die schade weer uh, recht te zetten. De enige cijfers die ik op dit moment heb is dat van elke euro schade er 64 cent uit de schatkist zou gaan... Dus ik wil dat graag weten, zodat ik die um, een derde, twee derde wat helderder in beeld kan krijgen en kan controleren waarom de regering zegt dat zij 64 cent van elke euro schade betalen voor schade in Groningen. Nou, 50-50, dat lijkt een hele mooie verdeling, zegt ze bij GroenLinks. Of dit plan ook een meerderheid gaat halen, dat gaan we na vier uur in de rest van de dag uh, meemaken. Precies, de bal begint zo in Den Haag. Dank politiek verslaggever Hans Aldriga. Ruim 160.000 jongeren in Nederland zitten in de schulden. En de meeste hulp die is gericht op volwassenen. En daar moet dus verandering in komen. Dat vinden de en NVVK en de stichting Weet Wat Je Besteedt. Ze gaan scholen af, geven workshops in het omgaan met geld. Verslaggever Laura Kors die was zojuist bij zo'n workshop... op het ROC Mondriaan in Den Haag. Afdeling Autotechniek. Nou ja, uh, Autotechniek. Uh, Laura, laat ons raden. Geen meisjes daar. Ja, inderdaad. Geen meisjes, alleen maar jongens hier in deze klas. Uh, heren, wat zijn nu de meest voorkomende redenen... waarom jongeren schulden hebben? Vrouwen, hè? Vrouwen. Vrouwen. Vriendinnetjes zijn duur. Ja, toch. Wat betaal je allemaal voor je vriendin? Ja, genoeg. Wat niet eigenlijk. Nee, heb jij je, je je schulden? Nee, nee. Dat niet. Dat niet. Maar wat is het duurste per maand waar je geld aan uitgeeft? Benzine. Maar dat zijn niet de vrouwen. Het is wel benzine gewoon. Maar ja, die vrouwen zitten naast je ook, weet je. Ik dus. heb ja, de, de budget challenge voor je gekregen. Ja. Uh, dat komt erop neer dat je even moet vergelijken... wat jij ja. uitgeeft met het gemiddelde van iemand uh, van je leeftijd. Ja. En... Nog 61 euro verschil. <laughs> <laughs> 61 euro. Geef veel meer uit. Precies, ja, daarom. 61 euro per week geef je meer uit. Ja, precies. Rook je? Ja. Hoeveel pakjes gaan er door per week? Dat is geen pakjes, dat is, uh, meer de waterpijp. Dat is goedkoop, hè? 10 euro. Per week? Per keer. <laughs> Het is per, uh, per keer dat je gaat 10 euro. Per Hoe week. vaak ga je? Soms twee, soms drie keer in de week. Ter we dan bij die 69 euro op, zitten we op 99 euro? Het is een dure week, uh, als ik het zo zie. Uh, ja, oh, 134. Je hebt daar in het hoekje totaal wel aan. Ja, het tikt echt aan, ah, ja. Heb jij schulden ook? Nee, geen, schulden daar doe ik niet aan. Als, als ik iets wil uitgeven, dan doe ik echt vanuit mijn eigen geld en leen het doe ik niet. En leen jij wel eens uit aan iemand? Ja, ja, vaak. Je krijgt het wel altijd te terug? Ja, soms wel, soms niet. En als ze het niet teruggeven dan? Dus ja, accepteren of negeren. Nou, deze jongeren lijken het allemaal wel goed voor elkaar te hebben als het om geld gaat. Dat geldt dus niet voor iedereen. Er zijn veel jongeren met schulden, uh, waaronder Mark. En zijn verhaal wordt gebruikt als afschrikwekkend voorbeeld. Ik heb bij veel aan de schulden gekomen door um, foute vrienden, telefoonabonnementen, casino's, onder andere drugs. En mijn totale schuld is nu 3000 euro. Wat maakte die vrienden zo fout? Ik was makkelijk in de, in, in de palmen. Als ze dan zei van, um, sluit mijn abonnement aan, dan deed ik gewoon. En dan hebben we het over je telefoonabonnementen. Ja. En dan sloot je dus telefoonabonnementen af voor iemand anders, die zichzelf een vriend van je noemde. Ja. En jij was de lul aan het einde van de maand, dat jij kon die rekening aftikken. Juist. Ja. Een van de veel voorkomende problemen waar jongeren tegenaan lopen. is dat zij schulden krijgen als ze iemand anders met hun schuld helpen. Daar heb jij ervaring mee? Ja, ja het was een, uh, een vriend, een goede vriend. En uh, je wilt hem graag helpen, natuurlijk. En uh, dan helpen die erbij, maar dan zit je niks op papier. En vervolgens is de contact verwaarloosd en komt hij opdagen, bellen, telefoon niet opnemen. Geld weg, vriend weg. Geld weg, vriend weg, zo is dat. Hoeveel was het? Tweeënhalfduizend. Uh, waar had hij dat voor nodig? Uh, voor zijn vaste lasten, dat hij, had hij een paar maanden niet had betaald. En, uh... Waarom niet? Nou, ja, ik, dat weet ik niet. Maar... Dat heb je niet gevraagd? Ja, je wel gevraagd, maar ja, hij zegt uh, dat hij gewoon krap zat... en dat hij er niet aan toe kwam om te betalen. Vervolgens heb ik hem geholpen. Hij is een vriend, een goed contact, maar ja, dat, dat stelt ook niks voor tegenwoordig. Dus. Joker de Kok van de NVVK, de brancheorganisatie voor schuldhulpverlening. Hoe erg is het, jongeren en schulden we zien een behoorlijke toename van jongeren die uh, kleine en grotere schulden hebben met name het betalen van de ziektekostenverzekering daar zitten echt grote problemen in het bewustzijn dat je de ziektekostenverzekering moet betalen dat hebben heel veel jongeren niet dat is uh, ja je gaat gewoon een je gaat of niet naar de huisarts, want dat heb je nog niet nodig. En als je naar de huisarts gaat, dan word je echt niet afgewezen... omdat je je ziektekostenverzekering niet betaald hebt. Dus waarom zou je zoveel geld per maand aan je ziektekostenverzekering betalen? We zien ook dat er veel telefoonrekeningen niet betaald worden. Dat jongeren meerdere abonnementen hebben. En dat er ook heel veel geld uitgaat aan uitgaan, stappen, bling-bling, euh, eh, mode en dat soort zaken. Uh, kun je je voorstellen, de wereld is groot, alles is bereikbaar... Dus, en je wil graag meedoen en erbij horen. Heb jij er wat aan gehad, daarnet, daarbinnen? Nou, ja, eigenlijk vrij weinig. Want ik weet al hoe ik met mijn geld om moet gaan, eigenlijk. Je moest er wat testjes invullen... en, en wat inzicht te krijgen in je uitgaven. Maar dat weet je eigenlijk allemaal wel. Ja. Ik weet dat uh, wat ik uh, binnenkrijg, dat geef ik niet meer uit... dan wat ik binnenkrijg. Zo simpel is het natuurlijk. De workshops ja. omgaan met geld, die worden nog de hele maand gegeven op scholen in het land. Wij zijn er zo weer. Tot zo. Ik kan de woorden nog niet vinden. Geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij.